WFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rome heeft een vrouw gisteravond paus Benedictus omver getrokken. Dat gebeurde bij het begin van de traditionele nachtmis in de Sint-Pieterskerk. Terwijl de paus naar het altaar liep, klom de vrouw over een hek, rende op hem af en trok hem omver. Ze werd direct overmeesterd. Het Vaticaan heeft bevestigd dat de vrouw ook vorig jaar probeerde om bij de paus te komen tijdens de nachtmis. Bij het incident van gisteravond raakte een Franse kardinaal gewond. Hij brak zijn been. Met enige vertraging heeft de paus alsnog de nachtmis opgedragen. In Duitsland zijn bij een brand in een huis zeker vijf mensen omgekomen. Het vuur woedde in de plaats Una, niet ver van Dortmund. Er wordt rekening mee gehouden dat er in de woning nog meer slachtoffers liggen. Bij de brand zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Wie de slachtoffers zijn is nog niet bekend. En ook weet de Duitse brandweer nog niet waardoor de brand is ontstaan. In Artis is het nijlpaard Tanja dood gegaan. Ze was met haar 49 jaar het oudste nijlpaard van Nederland en een van de meest markante bewoners van de dierentuin. De afgelopen week was al duidelijk dat het niet goed ging met Tanja. Ze had onder meer huidproblemen. Na overleg met een dierenarts is besloten om Tanja in te laten slapen. De gladheid levert in Nederland geen grote problemen op. IJssel op grote schaal is uitgebleven. Wel kan het door aanvriezing en natte sneeuw lokaal nog glad zijn, vooral in het midden van het land. Rond Utrecht golden vanochtend op de snelwegen snelheidsbeperkingen. In het midden van het land zijn ook wat ongelukken gebeurd, maar zonder grote gevolgen. Files zijn nergens ontstaan. Uit voorzorg is er vannacht al op veel plaatsen gestrooid. De ANWB hield rekening met IJssel op grote schaal en kwam gisteren met het advies om gisteravond en vannacht niet de weg op te gaan. Het weer, het is bewolkt en er valt natte sneeuw of sneeuw. In de loop van de dag gaat vanuit het westen de neerslag over in regen. De temperatuur ligt eerst rond het vriespunt en loopt vanmiddag op naar 3 graden in het oosten en 5 graden aan zee. Dit was het NOS.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 Geen tijd om boos te zijn, want alles ging zo vlug. Ik kan je ook niet haten, nee, het liefst heb ik je terug. De kerstboom staat op zonder: ik zet hem morgen voor de deur. Voor het eerst brandt er geen kaas met kerst, ik denk dat ik de slingers maar versteun.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 Zou maken waar tijd is verkeerd. Je weet ik ben niet hard en zeker niet van stijl.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 Fuck.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 Zou ik de energielijn voor huurders moeten bellen? A, je bent huurder. B, je wilt energie besparen. Bel. Bel 020 551 7722. En dan kunnen ze me helpen? 100%. De energielijn. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl De warmte bij elkaar, GFM. de kaarsjes aan. De kerstboom glanst, in speelt in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je, hem voor.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 Het moment is daar, ik roep je naam en de stilte valt Ik lig helemaal alleen, alleen zonder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 FM. Yeah, Are you Christmas? Fill your heart with love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 En door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Garnalen, cocktail, ham uit de ardennen, plus bloem. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderd mooie ballen van het piek. Ja, ja, kerstmis, kerstmis, en met tante en mijn oom. Tweede kerstdag niet, want die zijn ziek. Kerstdag schip, konijnen en kalkoen. Fernale cocktail, ham uit de Adenne plus Meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderd mooie ballen. De omsmoking zit vol rood en van mijn vlinde knelt het elastiek. 20